12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, correspondent Connie Kees is meteen over de staatsomroep in Griekenland... waar iedereen dus op straat is gezet. Verder een mediaforum met Katrien Keil en Jan Tromp. En nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorop Megens. Goedemiddag, het gaat onverminderd slecht in de autobranche. Arts mag leven van een baby beëindigen, vindt KNMG. En Geert Wilders wil opheldering over het besluit rond zijn rol tijdens de koninklijke inhuldiging. Wolkenvelden vanmiddag, maar ook af en toe zon. In de loop van de dag kan er een bui vallen. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het zuidwesten. Het wordt 20 tot 24 graden, het warmst in het zuidoosten van het land. Komende nacht trekt er meer regen over, is het erg zacht. Morgen dan is het eerst een poosje droog, maar later is er weer meer kans op regen. Het gaat ronduit slecht in de autobranche. Zowel bij de handel in auto's en motoren als bij de werkplaatsen. Omzet is volgens het CBS in de eerste drie maanden van dit jaar met 17% gedaald. Dat is de grootste omzetdaling die het CBS ooit gemeten heeft. Paul de Waal, woordvoerder van de BOVAG, de brancheorganisatie van autohandelaren en garagehouders. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Waal, uh, dat zijn opnieuw dramatische cijfers, hè? Ja, uh, we wisten natuurlijk al dat het uh, slecht ging met de nieuw verkoop. Dat is al een tijdje aan de gang en uh, ook in de werkplaatsen wordt het nu wat rustiger. Ja, geldt het nieuw verkoop geldt het, en, en tweedehands auto's en motoren? Nee, auto's blijft op peil. De vraag naar auto's is zoals hij altijd is eigenlijk. Dat is still going strong. Maar met name bij de nieuwe verkoop en nu ook in de werkplaats loopt het terug. Ja, ook die, die werkplaats. Het idee was een beetje van, nou ja, je rijdt langer door met de oude auto. Maar die moet wel onderhouden worden. Die moet een APK-beurt hebben, een nieuwe olie. Dus dat blijft wel doorlopen. Maar dat is dus niet zo. Nee, in de vorige crisis 2009 was dat wel zo. Toen uh, stelden mensen ook de aankoop van de auto uit en bleven ze langer in hun huidige auto rondrijden en, en deden dan maar wel die beurt. En nu lijken consumenten toch wat terughoudender als het gaat om het noodzakelijke reparatie en onderhoud. Betekent dat ook dat het, dat het gevaarlijker wordt daardoor? Ja, nou, Kijk, bij een benzineauto moet je om de twee jaar voor de APK. Als je van APK naar APK rijdt, betekent dat er twee jaar lang geen professionele blik onder je motorkap gedaan wordt. En dat, is, dat kan uiteindelijk gevaarlijker worden. De APK is een veiligheidskeuring. en een reguliere onderhoudsbeurt kijkt naar een heleboel dingen die kapot kunnen gaan. En die gaat veel verder dan de APK. Dus het is echt noodzakelijk om je voorgeschreven reguliere beurten ook uit te voeren. Hmm. Verwacht u nou een kentering of, of euh, nog, gaat het eerder nog de andere kant op, slechter nog? Ja, voorspellen is ontzettend lastig. Het heeft alles te maken met het consumentenvertrouwen. Wanneer dat weer toeneemt, wanneer dat opgevijzeld wordt. Nou, dan, Ik denk bijvoorbeeld aan de Rabobank vanochtend. Die kwam met een, met een kwartaalbericht van het, ook volgend jaar blijft het nog. Uh, stagneert het en uh, nog niet best eigenlijk. Ja. Dat zou, dat zou kunnen. De, de, ik waag me niet aan voorspellingen. Ik hoop alleen dat, dat de overheid geen maatregelen meer neemt... die het consumentenvertrouwen verder zullen aantasten. Want dan zijn er een heleboel branches uh, uh, uh, uh, aan de beurt. En uh, het allerbelangrijkste is dat het consumentenvertrouwen terugkomt... en dan komen ook de mensen in de werkplaats terug en in de showrooms terug. Zoals meneer Rutte ook al zei, we moeten allemaal noten gaan kopen. Paul de Waal. En onderhouden in ieder geval. En onderhouden in ieder geval naar de werkplaats. Paul de Waal, woordvoerder van de BOVAG. Dank u wel. In Barcelona zijn vijf Tunesiërs opgepakt... voor het verspreiden van terreurpropaganda op sociale media. Mannen zouden onder meer toespraken van Osama Bin Laden... handleidingen voor het maken van bommen en filmpjes... en foto's over de jihad online hebben gezet. Ze werden al een tijdje in de gaten gehouden, ja zo'n beetje. Opgepakt zijn ze in een wijk in Barcelona waar een van de verdachten woont. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt... dat de Tunesiërs banden hadden met het islamitische terrorisme. Het is niet duidelijk of daarmee Al-Qaeda wordt bedoeld. PVV-leider Wilders wil opheldering van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... over de gang van zaken rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Wilders zou een ereplekje in de buurt van de Nieuwe Koning... als lid van de commissie van In- en Uitgeleide zijn geweigerd. En voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer, een VVD'er... zou daar de hand in hebben gehad. Het is natuurlijk ongehoord als dit waar is. En ja, volgens mij is het waar, in ieder geval de voorzitter van de Eerste Kamer die geeft uh, in de ochtendkrant de volkskrant van morgen gewoon toe dat hij in zijn achterhoofd heeft meegespeeld dat het beeld van Wilders, ik dus, naast de koning aandacht zou hebben getrokken, dat hij dat onwenselijk zou vinden, dat hij erkent dat hij het heel moeilijk had gevonden als ik in de commissie in een uitgeleide had gezeten. Ja, u mocht niet uh, te dicht bij de koning komen blijkbaar op die feestelijke dag want u heeft natuurlijk in het verleden veel kritiek mm. gehad. Nou ja, dat moet ook kunnen. Uh, nogmaals, de PVV is uh, um, um, zeker niet anti-koningshuis, we zijn een koningsgezinde partij, alleen we vinden uh, dat Sommige uitspraken van voormalig koningin Beatrix. Ja, daar heb ik inderdaad commentaar op gegeven. En dat mag ook. Ik ben een gekozen parlementariër. Ik mag zeggen wat ik vind. We hebben ook een wetsvoorstel ooit ingediend wat zegt dat de koning geen lid meer moet zijn van de regering. Maar we zijn verder niet tegen het Koningshuis. Is het een politieke afrekening van de VVD? Nou ja, een politieke afrekening weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel een smerig spelletje van de VVD. Maar het is natuurlijk totaal onacceptabel... dat hij gewoon, terwijl ik in aanmerking ervoor was gekomen... heeft gezegd van, nou, die Wilders die moeten we even uit die commissie manoeuvreren... zodat hij vooral niet in beeld komt dicht bij de koning. Toevallig heb ik morgen een kennismakingsgesprek. Uh, met ontmoeting met uh, de koning uh, op het paleis. Ik uh, ben benieuwd of uh, de nieuwe koning uh, daar nog iets over te uh, vertellen heeft. mag ik natuurlijk geen verslag van doen na afloop. Maar wat deze uh, uh, ja, VVD-kamervoorzitter, misschien zelfs kamervoorzitters, uh, hebben gedaan... Uh, kan het daglicht uh, natuurlijk uh, niet verdragen. Je kan niet de oppositieleider, omdat je het zelf niet prettig vindt uit een commissie manoeuvreren... zodat hij uh, uh, niet in de buurt van de koning komt. Dat is natuurlijk uh, een, een, een ongehoor. PVV-leider Wilders, Peter Blok, sprak met hem. Senaatsvoorzitter De Graaf erkent dat het in zijn achterhoofd heeft meegespeeld. Maar u zegt dat hij meer afwegingen moest maken... bij de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide. Maar als Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg Wilders had voorgedragen... dan was hij volgens De Graaf gewoon in die commissie gekomen. Dit is het NOS-journaal, het doorald Megens... Een arts mag de behandeling stoppen van een pasgeboren baby als een behandeling medisch zinloos is. Dat stelt artsenorganisatie KNMG in een standpunt over beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met ernstige afwijkingen. Willem Vetter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en mede-opsteller van dit KNMG-standpunt. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vetter, waarom is dit standpunt nodig? Ja, dit, dit standpunt is nodig om duidelijkheid te scheppen en vooral ook om dokters die zich... Uh... Of nou ja, zo vaak ben je daar niet mee bezig gelukkig. Maar dokters die betrokken zijn bij het stoppen van behandelen. En het uh, begeleiden van kinderen in de stervensfase. Om die handvaten aan te bieden. Hoe te handelen. En uh, om duidelijk te maken wat naar de mening van de samenstellers van het rapport. Zorgvuldig medisch handelen is. En wat, uh, wat uh, echt actieve levensbeëindiging is. Want die artsen die, ja, die liepen tegen problemen te aan? Wat zegt u? Die artsen liepen tegen problemen aan? Ja, die, die artsen liepen tegen problemen aan. Omdat uh, blijkt uit, uit uh, onderzoek in Nederland, dat heeft zich een paar keer voorgedaan. Er zijn een paar onderzoeken geweest. Omdat daar blijkt dat toch in een aantal gevallen dokters in de stervensfase... Omdat het lijden van zo'n kind in de stervensfase niet meer was te verlichten met de daar... De middelen moesten overgaan het lijden definitief te doen, stoppen door de dood te doen, intreden. En naar de mening van de dokters die, uh, die, die, uh, die uh, dat gedaan hadden, was dat zorgvuldig medisch handelen. Mm -hmm. Maar naar de mening van juristen is dat actieve levensbeëindiging. En de dokters hebben zich altijd op standpunt gesteld om dit niet te melden... omdat naar hun idee normaal medisch handelen was. Daar was dus een, zeg maar een, een twistpunt over, een meningsverschil ja. over. En wij hebben getracht aan de hand van dit rapport aan te geven... dat wanneer je daartoe besluit het lijden alleen maar te kunnen verlichten... door het toedienen van een middel waardoor het kind overlijdt. Want daarmee wordt het lijden dus definitief opgeheven. Wanneer je dat doet, dat dat behoort tot de normale medische zorg... de zorgvuldige palliatieve zorg. Ja. En, maar als je dat dan doet, dat dat wel gemeld moet worden... bij de daartoe aangestelde deskundige commissie, de toetsingscommissie. En u gaat dit nu voorleggen aan de, aan de minister van Volksgezondheid? Uh, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar vooral was het ook om duidelijkheid te scheppen voor uh, de mensen van het veld. Dus mijn collega's, vooral kinderartsen... die uh, zich bezighouden met kinderen in deze eindsituatie. Dank u wel voor de uitleg vanavond in uh, Nieuwsuur op Nederland. Twee uh, meer hierover. Willem Vetter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Dank u wel. Het waterpeil in de Duitse rivier, de Elbe, blijft hoog. Een aantal plaatsen aan de rivier. Uh, daar uh, hebben inwoners, uh, moesten ze inwoners evacueren. Een van die plekken is het dorp Lauwenboek. En daar is correspondent Tim de Wit. Uh, Tim, uh, hoe hoog staat het water daar? Nou, ruim boven de 9 meter. Dat is zo'n 4 tot 5 meter hoger dan normaal. Het goede nieuws is hier wel dat, uh, dat hier in de loop van de ochtend... het hoogste punt van het water bereikt. Lijkt dus dat het van nu langzaam zou gaan zakken... En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 dat dat voor heel veel panden funest is. En dat ja. zou weer betekenen dat de schade dus behoorlijk groot zal zijn hier in uh, Lauweboerk. Het pijl zakt enigszins. Betekent dat dat daarmee ook het gevaar voor bijvoorbeeld dijkdoorbraken uh, geweken is? Uh, ja, grotendeels wel, uh, al neemt niet weg dat die, de druk van het water blijft nog altijd hoog Kijk, het, het water zakt weliswaar, maar het staat natuurlijk nog steeds veel en veel te hoog. Uh, dus daarmee uh, is de druk op de dijken ook nog altijd aanwezig. Uh, maar aan de andere kant, Lauenburg is een van de laatste dorpen uh, langs de Elbe die getroffen is. Want ik zit niet zo ver van Hamburg vandaan. En bij Hamburg wordt de Elbe veel breder en ook een stuk dieper en loop je uiteindelijk de Noordzee in. Dus daarmee zou je langzaam kunnen concluderen dat de, echte, de, de hoogste waterstanden wel bereikt zijn in Duitsland. Het neemt niet weg dat in heel veel dorpen en steden nu natuurlijk het opruimen moet gaan beginnen. Uh, sommige mensen die geëvacueerd zijn, of veel mensen moet ik zeggen, die kunnen waarschijnlijk pas over een aantal dagen, <coughs> excuus, of over een aantal weken terug in hun huis. Uh, oftewel, het waterpeil zal waarschijnlijk dus wel gaan zakken in Duitsland de komende dagen. Maar de gevolgen van het hoge water die zijn nog wel een tijdje voelbaar hier. Tim de Wit in Lauenburg in Duitsland. Dankjewel. De Ibn-Galdun-school heeft in verband met de examenfraude... natuurkundeleraar per direct met verlof gestuurd. Dat heeft de bestuursvoorzitter van de school aan de NOS laten weten. Bronnen bevestigden vanochtend dat de vader van een van de verdachten... van de diefstal van examens natuurkundeles geeft op die school. Hij was eerder directeur van de Ibn-Galdun-school. In die functie kwam hij in 2007 in opspraak... omdat de school subsidiegeld had misbruikt voor privéreizen naar Saoedi-Arabië. De school ligt onder vuur vanwege de fraude. De Rotterdamse wethouder van onderwijs wil dat het bestuur de school sluit. Sport. Opluchting bij de supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer. De club die dit seizoen uitkomt in de eredivisie krijgt geen kunstgras. De club en de gemeente maakten dat bekend op een persconferentie. Wel zal de promovendus veldverwarming aanleggen om de eisen van de voetbalbond KNVB... Te voldoen, om daar aan te voldoen. Club en de gemeente maakten ook plannen bekend... voor uitbreiding van het stadion komen 360 extra zitplaatsen... bij de hoofdtribune. In Argentinië komen er ook extra plaatsen in het stadion. De Argentijnse Voetbalbond heeft besloten... dat er bij voetbalwedstrijden geen uitpubliek meer aanwezig mag zijn. Aanleiding voor de maatregel is het hevige supportersgeweld... in het Zuid-Amerikaanse land. Deze week opnieuw een leven eiste. Het verbod op supporters van de uitploeg... geldt voor alle divisies en alle regio's in het land. In de finale van de NBA-playoffs hebben de basketballers van de San Antonio Spurs een 2-1 voorsprong genomen. In San Antonio werd Miami Heat met ruime cijfers verslagen, 113-77 werd het. Wedstrijd 4 is ook in San Antonio. Ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, die is kampioen. Dat was het. het uitgebreide NOS Journaal. Nog een keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. Het gaat nog steeds niet goed in de autobranche. De omzet in het tweede kwartaal was 17% minder dan vorig jaar. Een arts mag het leven van een pasgeboren baby beëindigen... als een behandeling medisch zinloos is. Dat staat in een richtlijn van artsenorganisatie KNMG. En PVV-leider Wilders wil weten of er een kunstgreep is toegepast... om te voorkomen dat hij een prominente rol zou spelen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het is 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg hier met Lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De organisatie van Europese publieke omroep, de EBU, maakt zich zorgen over de situatie in Griekenland, waar de regering dus de staatsomroep op zwart heeft gedraaid. In het mediaforum columnisten en presentator Katrien Kijl... en Jan Tromp van de Volkskrant. Het gaat onder meer over de verslaggeving vanaf het Taksimplein in Istanbul. En OS-correspondent Bram van Meulen deed de hele dag verslag van de rellen, ook in het 8-uurjournaal. Ja, Bram met een gasmasker op vanwege het traangas. Dat ziet eruit alsof het een enorme chaos is daar. Ja, in het afgelopen half uur is er hier een ware veldslag uitgebroken op taxi. In de Nationale Nieuwsquiz zal meteen Victor van der Griend en die komt uit Ermelo. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, Zoals u eerder al op deze zender hoorde is er nogal wat gedoe in Griekenland... rond de staatsomroep, ERT heet die omroep. Ze zijn daar sinds gisteravond door de overheid op zwart gezet. En op dit moment wordt het niet alleen door werknemers van die ERT... maar ook door alle Griekse journalisten gestaakt. Aan de telefoon is Connie Kees, een correspondent in Griekenland. Connie, goedemiddag. Goedemiddag. Niet aan de telefoon, zelfs via een keurige lijn hoor ik. Ja, Dat is goed, mooi. Wat is de stand van zaken daar nu in Griekenland? Nou, op, op dit moment uh, is het zo dat het personeel uh, van de ERT... Hè, want hier wordt uh, ERT de ERT genoemd... Okay. Uh, nog steeds het gebouw uh, ja, bezet heeft. En de uitzendingen gaan door, maar alleen digitaal, op internet... voor zover dat mogelijk is. Uh, en uh, ja, de, de journalisten zeggen ook dat ze door zullen gaan tot, uh, tot het einde. En, uh, en inmiddels verzamelen zich steeds meer mensen... net als gisteravond, voor het hoofdgebouw uh, van de ERT... En ja, er zijn ook berichten dat uh, een openbaar aanklager zou komen met een mobiele eenheid. Maar dat zijn berichten die niet bevestigd zijn om de mensen dus uit het gebouw te halen. En andere journalisten zijn dus solidair met die medewerkers van ja. de ERT. Ja, zeker. Uh, gisteravond al is er een uh, 48-uur-staking uitgeroepen... door de journalisten van de commerciële radio en televisie. En uh, morgen gaan ook de krantenjournalisten in staking. Ja. Wat is nou de reden die de regering opgeeft... voor het op zwart zetten van die publieke omroep? Nou ja, de, de, de, jullie hebben het ook wel gehoord. De regeringswoordvoerder heeft gezegd... Uh, een van de redenen is corruptie en mismanagement... en verspilling bij, uh, bij die omroep. Nou ja, het is niet... ...corrupter dan de andere staatsbedrijven en semi-overheidsinstellingen. Uh, natuurlijk, wat er de afgelopen jaren, vele jaren is gebeurd... ...is dat ook deze omroep is gebruikt door politieke partijen om baantjes uit te delen... ...in ruil voor gunsten. Uh, maar dat is de afgelopen jaren toch wel uh, veranderd. En uh, ook uh, de salarissen zijn drastisch uh, omlaag gegaan. Zeker van de journalisten. Maar ja, in de top van het management zijn die eigenlijk nog steeds hoog. Ik hoorde hier op Radio 1 vanochtend een, uh, iemand in Thessaloniki, een, een Griekenland-kenner... Ja. die zei van, dat was een deal met Gazprom is mislukt. En nu moet de regering aan de trojka, die op dit moment in Griekenland zijn... laten Precies. zien dat ze wel degelijk maatregelen kunnen nemen. En hebben ze dit gedaan. Ja, ja de, die geruchten waren er dat de regering een grote publieke instelling zou sluiten... omdat ze het niet voor elkaar zouden krijgen 2000 ambtenaren te ontslaan. He, uh, dat was de eis van de trojka. En uh, ja, uh, bij de journalisten, bij de Ed leeft ook het gevoel... dat daar uh, de ad nu voor opgeofferd is. Ja. Even nog over die omroep zelf. Hè. Wat is dat voor zender? Want we horen dan staatsomroep. Betekent dat de staat ook daadwerkelijk invloed heeft daar? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk jarenlang de spreekbuis van de regering geweest. Dat, zoals ik zeg, de afgelopen jaren is dat wel veranderd. Uh, de ERT is onafhankelijker geworden en heeft zelf ook kritiek geuitoefend, uh, uitgeoefend op de overheid de laatste tijd. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds een log... Uh, staatsbedrijf met, uh, ja, met veel uh, werknemers. En uh, ja, volgens de overheid uh, waar veel geld in gaat vanuit de overheid. Nou, ja, want ze willen uiteindelijk wel weer een nieuwe publieke omroep terug... maar dan met ja. 800 mensen in plaats van de 2800 die er nu werken. Ik kom zo bij je terug, Conny. Uh, even naar uh, Ingrid Dentelre. neem me niet kwalijk. Dentelre. Uh, zij is directeur van de European Broadcasting Union... de overkoepelende organisatie van publieke omroepen in Europa. Uh, mevrouw, u bent van Zwitser, ze kom af, maar u spreekt yes. heel goed Nederlands, geloof ik. Ja, ik doe mijn best. Wat vindt u van die toestand daar in Griekenland? Nou, wij hebben relatief sterk gereageerd. Wij vinden het antidemocratisch en eigenlijk ook onprofessioneel. Antidemocratisch is vooral ook de manier waarop eigenlijk die hele besluiting is, uh, is getrokken worden... door die finansminister... Uh, en, en ook de manier, dus, we weten dat ze van plan zijn weer een nieuwe publieke omroep op te bouwen, maar we, we weten niet wanneer. Uh, de hele mediawet die daarop eigenlijk uh, voor dat nodig is, die staat nog niet. Uh, dus wij vinden het hele proces, om tot die beslissing te komen is, vinden wij antidemocratisch. Maar we vinden hem ook onprofessioneel, omdat je niet gewoon maar een bedrijf sluiten zonder dat je eigenlijk de opvolger... Zonder dat je een opvolger ja. hebt. Want je hebt heel veel verplichtingen ook. Contractuele verplichtingen. Niet alleen maar tegenover de medewerkers. Maar ook tegenover andere partners. Ja. Dus Z dat is toch wel heel uniek. En wij kennen geen, niet eens in de zeer commerciële wereld. Waar je dat op die manier zou oplossen. Dat nee. heeft het nog nooit gegeven. U hebt als EBU gezegd dat u wil uh, helpen. Hoe moeten we, wat, wat moeten we ons daarmee voorstellen? Ja, het is... Ja, kijk, op het ene hebben we natuurlijk gezegd. hé, hey, uh, uh, uh, uh, Maak dat helemaal... Uh, Blijf met die zender on-air. Uh, en wij helpen jullie eigenlijk als het erom gaat en, en het minste een nieuwszender een uh, oprecht te houden. Hm. Maar moet ik we dan aan geld u... denken dat u geld geeft nee, aan de Griekse geld... overheid? Nee, dat doen we niet. Geld geven we niet. Maar uh, we denken ook geld is er, want uh, dat hele is er niet van het staatsbudget betaald. Het, zijn, het is eigenlijk het publiek die een, uh, sorry ik weet het Nederlandse woord ervoor niet, een license fee... Een, een, een bedrag een uitzendvergunning, uh, uitzendvergunning. uitzendvergunning betaald. Ieder huishoud betaalt een uitzendvergunning. En dat is eigenlijk nu al dus, dus en die uitzendvergunning werd ook eigenlijk steeds doorbetaald van het publiek. Hmm. Die wordt, uh, de door die uitzendvergunning wordt door de elektriciteitsbedrijven uh, ondernomen. Dus geld voor een, voor een, voor een, uh, voor een uh, publieke omroep is er. Het is gewoon de, de kwestie, en daar, daar kan dat ook wel kloppen waarschijnlijk, ja. dat die niet op de meest uh, efficiënte manier georganiseerd is. En, uh, maar de manier gewoon van... Hoe je, en, en dat is ook het geval vanwege het grote politieke invloedname. Dus het is die die nu kritiseren dat het geen professionele public service is en die, die niet efficiënt uh, gemanaged is. Dat ja. zijn ook diegenen die daarvoor gezorgd hebben dat die eigenlijk in die toestand ja. is. Maar u, u vindt ook wel dat er iets aan die corruptie en, en dat wanbeleid moet gebeuren, neem ik aan? Uh, we zijn niet zeker of... Also, ik, ik, ik kan me daar eigenlijk niet, niet, niet verder onderhouden. Maar ik, ik denk... Als ik alleen maar het, uh, het bedrag... Uh, de, de 2700 die daar werken... dan is het voor mij nog niet schokkerend. Als je dat in andere landen gaat vergelijken... Dan, zijn dat, uh, dan, dan is dat niet overdreven groot. Nee. Het punt is gewoon... Wat, doe je, wat doen die mensen... en hoe goed is het programma dat ze uitzenden. En ik denk daar zijn die landen waar we ze mee vergelijken... zijn gedeeltelijk een beetje ja, beter. Ja. Maar uh, toch, uh, niet net zo trots... denken wij, dat kun je beter maken. Ook met dat geld dat ze hebben... Uh, maar niet op die manier waar ze nu voorgaan. Dat lijkt ons toch wel zeer antidemocratisch. Oké, okay, u, u gaat met elkaar vergaderen over hoe u de Grieken daar kan helpen. Dank dat u even van de telefoon kwam. Ingrid den Telre, dus directeur van de EBU. Nog even terug naar Connie Kees. Conny, uh, ja, journalisten solidair, journalisten zelfs van de commerciële omroep begrijp ik. Uh, hoe is het met het publiek? Ja, het publiek, dat is een, een, een beetje ja, gemengd, mix denk ik. Uh, het is natuurlijk zo dat de, de Grieken uh, de Ert al kenden voor, ver voordat de commerciële televisie en radio hier zijn intrede deed. En ja, heel veel mensen kennen de Ert uh, die, die in de kleinste dorpjes en uh, in de bergen te ontvangen was. Dus het betekent voor de Grieken natuurlijk ook veel deze publieke omroep. Of ze allemaal komen protesteren, dat weet ik niet. Nee. Uh, jij blijft de zaak daar in de gaten houden. Dank voor nu, Connie Keesen vanuit Griekenland. Bioloog en programmamaker Freek Vonk is ziek uit Zuid-Afrika teruggekomen. Hij was daar voor tv-opname. We belden even met zijn manager, Eline Maas, om te horen hoe de toestand is. Nou, Freek is gisteren teruggekomen uit Zuid-Afrika... ...had een soort uh, verschijnselen van griep, dus rillerigheid en dat soort dingen. En vanochtend werd hij wakker en waren al zijn lymfklieren helemaal opgezwollen en keihard. En toen is hij toch maar naar het ziekenhuis gegaan waar ze... ...bang waren dat hij malaria had. En dat is uh, gelukkig niet zo. Maar er is wel iets met hem aan de hand... ...dat wij ze nog aan het uitzoeken. Maar uh, we hoeven ons niet hele grote zorgen te maken. Hij is nu alweer naar huis en uh, hij moet gewoon rust hebben. Er worden gekeken naar een paar tropische ziekten. Hij is natuurlijk altijd in de jungle... ...en uh, overal te vinden. En uh, het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij ergens door gebeten is... En dat zijn ze nu aan het uitzoeken. Maar ze maken zich niet zo'n zorgen dat hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Freek staat heel erg optimistisch. Dus die denkt allemaal, dit komt allemaal wel weer goed. En ik kan volgende week rustig naar Costa Rica. We wensen hem beterschap. Spijkers met koppen, het VARA Radio 2-programma... op zaterdagmiddag viert het 25-jarig bestaan. Er komt onder meer een tour door het hele land. En Felix Meurders is al jaren de stem van dat programma. Samen met Dolf Jans en Felix is hier nog even blijven zitten. Goedemiddag, Joven. Um, ja, blijft het bij die tour... We gaan op 14, 21, 28 september gaan we naar Groningen, Maastricht en, uh, en Enschede. Niet, niet bepaalde die volgorde, maar die steden doen we wel aan. En dan op 5, 5 oktober wordt het jubileum gevierd. Dan is het ook echt daadwerkelijk dat we 25 jaar bestaan. En dan uh, vindt dat plaats met een feestelijke, feestelijke uitzending tussen 12 en 3 in Utrecht. Uh, met veel tamtam -tam en uh, veel muziek en uh, veel uh, gasten natuurlijk. Daarna komt er een radiodocumentaire van Koen Verbraak. Er is overigens ook een televisiedocumentaire in de maak. Die wordt gemaakt door Het Nietzsche. En uh, daarna een optreden in de kleine komedie van een aantal uh, cabaretiers... die uh, bij Spijkers uh, tussen aanhalingstekens ontdekt zijn. Jeroen van Merwerk bijvoorbeeld, Erik van Muiswinkel, Diederik van Vleuten... Viro Waas, Peter Heerschap, Joep van Deutekom, Ellen Pieters... Owen Schumacher, Paul Groot, die twee van een koef noemen, weet je wel. Ja, marie ja, ja. Huijbrechts, Jochem Meijer, jan van der Wal, Jeroen Woe... Niels van der Laan, wie niet? Katharine Kael is ook bij ons begonnen. Graag, Katharine. Ja, ja, ja, toch? Ik ben wel eens bij jullie geweest, maar ja. begonnen wil ik niet zeggen. Leuk. Maar altijd leuk daar. Wat is eigenlijk voor jou het hoogtepunt in al die jaren, 25? Uh, elke week weer. Dat is echt, nee, <laughs> dat is eerlijk waar, dus elke week een feestje. Ik zeg altijd, radio is mijn hobby, maar Spike is dus een feest. Ja. Ja, dat ja. is, ja, het is zo gezellig. Ja, dat is leuk. hè, Katharine? Maar wel bijzonder dat je 25 jaar lang bestaat. Er zijn er nog andere programma's die. Nou, het oog geloof ik hè? Ja, ja langs de ah, lijn. Het oog bestaat langer. Ja. Ja, en en... en de rode haan, hoe lang heeft dat het weten vol te houden? Dat um, heeft het volgehouden vanaf 1974 tot 1989. Jij bent goed aan uitrekenen, hè? dus Het zijn ook veel. Ja, was jij dan ook al ja, bij, voor. Felix? En daar was ik ook nog bij, ja. Ben je niet te veel We moeten verder zonder jou. Oké, we gaan er wat van merken in ieder geval. Spijkers met koppen, 25 jaar. Uh, de komen nu op zomerreces, geloof ik. Zaterdag uh, was de laatste nog even. Uh, ja, dat was de laatste en we komen weer terug op 7 september. Okay. Uh, 5 oktober dus dat, uh, dat jubileumfeest. Afsluitend in de kleine komedie. We met hebben een fantastisch om... optreden van allerlei cabaretiers die dat nog niet weten. <laughs> <laughs> daar wordt nu druk over gebeld. Dankjewel. Het is uh, oh al een... oh. dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Media Archief. Ja, Rotterdam op zijn achterste benen natuurlijk... vanwege die gestolen eindexamens daar op die school. Hoop dat was ook in uh, mei 1987... toen eindexamens voor MAVO en LBO waren gestolen. De opgaven werden een paar dagen voor het eindexamen per fax rondgestuurd... naar eindexamenleerlingen... Per fax dus, hè, toen nog. Het Jeugdjournaal zat er bovenop, onder meer met verslaggeefster Aletta Oosten. Nu adjunct hoofdredacteur bij het NOS-journaal. Gisteren hebben 16.000 leerlingen hard zitten ploeteren op hun geschiedenisexamen. En vandaag blijkt dat het misschien voor niets is geweest. De leerlingen van de, de Savoornin Loma Mavo uit Hilversum hebben er de pest over in. Ik heb gewoon knoert uit moeten leren en dan gebeurt er dit. Nou, dat vind ik echt belachelijk. Kijk, als je het goed hebt gemaakt, dan uh, baal je natuurlijk ontzettend dat je het nog een keer over moet doen. En dan moet je ook maar afwachten of je weer dezelfde vragen krijgt, of dat het weer moeilijker gesteld wordt. Eigenlijk een rotstreek wat ze, wat ze gedaan hebben. Nou, ik denk dat als ik zelf de antwoorden zou kunnen krijgen, had ik het ook gedaan. Maar ja, als wij het over moeten doen door die anderen, dat is natuurlijk niet leuk. Maar ik had denk ik wel hetzelfde gedaan. Op de een of andere manier zijn de vragen in handen gekomen van leerlingen. Een journalist van de Telegraaf kreeg lucht van de zaak... en ontdekte dat examenkandidaten van verschillende scholen elkaar de vragen toevaksten. Hoeveel leerlingen de vragen van tevoren hebben kunnen bestuderen is niet bekend. Ik heb de indruk dat het meevalt. Ja, wat heet meevallen. Eh, laten we zeggen, het gaat in ieder geval niet om duizenden leerlingen, maar eerder om enkele tientallen leerlingen op een paar scholen. Toenmalig onderwijsstaatssecretaris Nel Ginjaar Maas was dat als laatste. Uiteindelijk bleken toen, in 1987, vier leerlingen van een school in Leiden... de eindexamens in handen hebben gekregen. Dat gebeurde via een jeugdige medewerker van de staatsdrukkerij... die zijn vriendin met haar eindexamen wilde helpen. Ze kreeg de opgave gratis van hem en gaf ze door aan drie andere leerlingen. De leerlingen werden geschorst en de drukkerijmedewerker werd ontslagen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. U hoorde ze net al even in gesprek met Felix Meurens. Jan Tromp van de Volkskrant is hier. En Katrien Kel, tv-presentatrice en columnist. Hartelijk welkom allebei. Um, wat we nog niet hebben behandeld in het mediajournaal, Wat het gaat vanmiddag wel gebeuren. Een extra persconferentie van premier Rutte. Die gaat uh, een persconferentie geven aan een zaal vol kinderen. Uh, er wordt live uh, wordt dat uitgezonden door het jeugdjournaal. In het jeugdjournaal van vanochtend... onthulde presentatrice Tamara al een paar vragen... die Rutte vanmiddag voor de kiezer krijgt. Het zijn er ruim twintig. En ik kan natuurlijk wel even een tikje van de sluier vast oplichten. Uh, zo wil Iris weten. Slaapt u wel eens in het torentje? En Suus vraagt. Wat is uw grootste wens? Ja, Jan. Ja, en uh, Louis van Gaal. Charme-offensief. Zou ik denken. Ja. Er kwam uh, nog nieuws uit, zelfs, uit die persconferentie met Van Gaal. Van, uh, van Louis van Gaal. Dus, dus we moeten we vanmiddag na tweeën wel even kijken. Want Dat je lijkt weet het mij ook, ja. ja. En, um, ja... Veel meer valt er niet van de, van de zeggen. Ik heb begrepen dat hij is gevraagd. En uh, dat hij niet lang hoeft na te denken om. Um, Eén mailtje te begreep ik. Sorry? Eén mailtje en toen zei hij al gelijk. Ja, van, nou, hij heeft ja. natuurlijk wel een beetje gelijk, want het is, uh, het is uh, gratis reclame. Ja, precies. Hij loopt geen enkel risico, dus nee. dat is makkelijk. En waar hebben we hem eigenlijk verder gezien de laatste tijd? Ik bedoel, uh, deze buitengewoon uh, charmante en populaire minister-president. Die, uh, naar mijn idee, allerlei beloftes heeft gedaan voor de verkiezingen. en allemaal niets van waar heeft gemaakt. is een, tot een dieptepunt gezakt in de populariteit. En hij is dus verstandig, want als je geschoren. Zeggen, als je, okay, als je, als je okay, wordt geschoren, detenieert. moet je stilzitten. Ja. Maar dus kan hij makkelijk dat met die kinderen riskeren. Want die, want, die kinderen vragen niet echt door. Nee, ik bedoel, als hij in een torentje slaapt, nou, dan is het inderdaad wel nieuws. Maar uh, het, hij zou, kan het misschien uitbuiten dat te zeggen van. Uh, hij heeft de huur opgezegd vanwege de bezuinigingen. Ja. Ik hoop dat ze vragen. Vindt u vrouw ervan? <laughs> dat zou even... ik een fijne vraag Maar hij is vinden. toch elke week ook wordt hij, uh, bij ja, het gesprek nou met goed, de minister daar kijkt dus niemand naar. Maar kijk nou eens waar hij allemaal zat voor de verkiezingen. Bij 538, bij Pauw een witte man noemen op je oh. kop. Ja, hij was niet van het scherm te slaan. Nee, van nee, de dat, dat en nu geldt gaat hij alleen maar. Nou, maar er zijn toch wel politici die je regelmatig ziet. En hij is nergens meer gewoon nu. Nee. Maar goed, hij krijgt een, een fraaie kans. En hij heeft groot gelijk dat Tuurlijk, hij zou die ook uh, aangrijpt. We zullen ja. er allemaal naar kijken. En we zullen allemaal uh, vertederd zijn. Tien over twee, dacht ik vanmiddag. Bij het uh, Jeugdjournaal. Oké, okay. zometeen meer in deel twee van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Is dat innovationaal? hier is op Megens. Vier Turkse zenders die verslag deden van de rellen op het Taximplein in Istanbul... hebben een boete gekregen. De zenders hebben volgens de Turkse toezichthouder schade toegebracht... aan de lichamelijke, morele en mentale ontwikkeling van de jeugd. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de boete is. De Ibn galdoen school heeft in verband met de examenfraude... een natuurkundeleraar per direct met verlof gestuurd. Hij is de vader van de leerling die wordt verdacht van de diefstal. Hij kwam in 2007 als directeur van de school in opspraak... toen hij subsidiegeld had misbruikt voor privéreizen naar Saoedi-Arabië. De motor- en autobranche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar... bijna 17 minder omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het CBS. Daarmee is het de grootste omzetdaling sinds het tweede kwartaal van 2009... Autoverkopers verwachten dat de krimp ook volgend kwartaal doorzet. Nederland is niet het enige land waar het slecht gaat met de omzet. Ook in de rest van West-Europa liep de omzet terug. En in een weiland bij Doesburg is een pony zo ernstig mishandeld... dat het dier is overleden. Wandelaars vonden de dode pony vanochtend. Een boer meldde vervolgens de vondst bij de Gelderse politie. Onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. De politie is op zoek naar getuigen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Katrien Kijl en Jan Tromp. Uh, eerst maar eens even over Griekenland. De Nederlandse publieke omroep heeft te maken met bezuinigingen... maar in Griekenland zijn ze nog wat rigoureuzer. Er wordt van de een op de andere dag de hele publieke omroep op straat gezet... en de boel op zwart. Jan, wat dacht je toen je dat hoorde? Uh, ik dacht vooral dat, ik er, dat het moeilijk is om het goed te... Ik bedoel, er gaan dagen voorbij dat ik niet naar de Griekse staatsomroep uh, kijk... maar van afstand... Uh, zeg ik dat het vermoedelijk een makkelijke prooi is... voor een regering die nu eenmaal opgezadeld zit... met een gigantische uh, bezuinigingstaak. Uh, en waarom een makkelijke uh, opdracht? Omdat er 2800 mensen werken. Hoeveel werken er hier, Jurgen, bij de publieke omroep, moet jij weten? In de hele publieke omroep? Ja, nog geen 2800, mag ik hopen. Nou, hoe dan ook. <lacht> ik durf er wel die vorige te, en, te en, en er speelt zich uh, erkende corruptie af... Ja, dan, uh, dan is het een manier van erom vragen, ja. lijkt mij. Katrien? Ja, nou, het is heel raar, want je bent, zit er een beetje dubbel in. Want gisteren zat ik in de auto en toen hoorde ik het bericht. Maar ik hoorde alleen het laatste staartje. Dus ik dacht, huh? de omroep opgeheven. Jij ja, dacht hier in Nederland? Ja, ik dacht, oh, ja. hier in Nederland. Ja, zijn en toen dacht op weg. ik, wow, wat is dit? Maar toen dacht ik meteen daarna, nou ja... Misschien is het ook wel de enige oplossing... om het zootje ook ooit op een rijtje te krijgen. Maar ja, als je, als je dan hoort dat het over Griekenland gaat... dan denk je, oh ja, dat is oké. Okay. Dus je meet vanzelf met twee maten. Nou ja, wat Jan zegt, even kijken. Want ik heb hier de gegevens. Drie tot zeven keer zoveel kost het ja. als de commerciële zenders ja. daar in Griekenland. Er werken zes keer zoveel mensen. Ja. En minder kijkers dan de commerciële. Ja, nou ja, ja. Dan, dan, ja, dan ja. heb je natuurlijk wel letterlijk uit de markt geprijsd. Ik bedoel, zo is het dan gewoon. En uh, we hebben ook wel een beetje van die mensen die je familie en vrienden allemaal baantjes toeschuiven, dat bestaat bij de Nederlandse omroep natuurlijk ook. Maar uiteindelijk moet je toch wel iets presteren, zeg maar. En ik vraag me af of dat daar ook zo is. Je hebt daar al die verhalen, weet je wel, van die mensen die dan bij de omroep werken en die er nooit zijn gesignaleerd, bijvoorbeeld, ja. en wel betaald worden elke maand. Ja, dat ja. kan natuurlijk niet. Ja, van afstand vraag je natuurlijk af of er ook een element van censuur in zit, of die uh, staatsomroep uh, berichten brengt die. Uh, de regering niet bevallen. Nou, maar... als je het nou over censuur hebt... Ik schrok me dood van over het bericht Turkije. over Turkije. Ja. Zeg. Ja, dat is ja, ja, pas ja, ja. echt echt. Er was he? al geen ja. enkele omroep die er eigenlijk verslag over durfde te doen. En de paar die het al gedaan hebben... die krijgen nog een bekeuring. Ook is het nog niet te geloven. Omdat de jeugd er veel beïnvloed wordt. Ja. Nou zeg, maar als... dan als, nou gaan we maar toch weer even terug naar Rutte. Als Rutte tegen onze jeugd zou zeggen... <laughs> jullie mogen maar één glas wijn per dag drinken... of helemaal geen wijn per dag drinken. Wat dacht je dat er hier zou gebeuren? Ik bedoel, dat, ja. dat kan toch ook niet? Jan, toch nog even weer terug naar Griekenland. Want, ja. Uh, uh, nou ja, goed, blijkbaar kan dat, kan dat daar maar zo. En op, opmerkelijk is natuurlijk dat, uh, dat er wel steun is van andere journalisten. Dus krantenjournalisten, ook van de commerciële omroepen. die zeggen, Ja, je noemt dit gaat... waarschijnlijk opmerkelijk... omdat uh, ah, de krantenredacties die... niet hebben gereageerd... Toen de uh, betrekkelijk slome publieke omroep hier. <laughs> met 100 miljoen werd gekort. En ja. inmiddels, geloof ik, met nog eens een keer. Daar ja, ja, nee, ga, uh, gaat het niet zozeer om. Miljoen. Het gaat me om de solidariteit daar, kennelijk. Nou. onder die beroepsgroep. Dat we zeggen: ja, dit, dit, is, dit gaat te ver gewoon. Ja, die is opmerkelijk. Ja. Die is dat opmerkelijk. Is of gewoon die ook, maar alweer van afstand. Um, op mij een beetje plichtmatig uh, overkomt. Um, ja, het, het is moeilijk om er. Uh, om er um, krachtige uh, dingen uh, over te zeggen. Maar van afstand denk ik dat de publieke omroep daar slecht functioneerde. En dat het daarom een gemakkelijk voorwerp is van bezuiniging. Ja. Um, ja, nou ja, ja, de vraag is eigenlijk al een beetje gesteld. Maar dat zou hier toch echt niet kunnen, volgens mij. Ook ja. Zelfs de zwaarste tegenstanders van de publieke omroep... ...zullen toch niet te verpleiden om... ...als het hier zou gebeuren, ik bedoel, ik, ik vind het helemaal niet geweldig... ...zoals het bij de publieke omroep gaat. Maar ik zou toch onmiddellijk gaan protesteren. Want dat, het is natuurlijk zo ongelooflijk Maar moderitaar. het gebeurt hier ook niet, natuurlijk. Is het, het, is, het, is, het is hier in, in onze culturele omstandigheden, in ons, in ons klimaat is het uh, ondenkbaar dat dat gebeurt. Maar, maar je, bent, je bent niet, Er een... wordt natuurlijk wel krachtig bezuinigd... en het verhaal over uh, uh, terugkeren naar twee zenders... Mm -hmm. en één zender, dat, dat, dat, dat speelt nog uh, altijd. Ja, maar, en dat is toch ook en... niet zo gek... als je ziet dat er maar 10.000 uh, kijkers zijn... voor de programma's van Nederland 3 overdag. De enige die daar scoort is de wereld draait door. Nou. Moet je daar een hele zender voor in stand houden? Nou, hij gaat trouwens uh, nu toch naar één, dus dan is dat ook al. Ja, goed. maar wat, uh, wat ik nou het prettige vind aan uh, publieke omroep... althans in uh, theorie... is dat de terreur van de kijkcijfers niet hoeft uh, te tellen. En het is Maar dan moet je genoeg. dat voor Griekenland ook uh, rekenen. Dan moet je ook zeggen... in Griekenland kijkt maar de helft van de mensen naar de... Ja, uh, naar wel, de, dat vind ik ook geen criterium. Wat ik een criterium vind is uh, corruptie. Hmm. En wat ik een criterium vind is 2800 medewerkers... Uh, waarvan in elk geval een flink aantal ja. kennelijk niks doet. Nou. Precies, ja. Oké. Okay. Um, dan nog even de Volkshand. Hé, hey, die krant, ja. die ken jij, Jan, want daar werk jij. Schrijf vandaag, dat is een mooi verhaal... Uh, uh, dat Geert Wilders bewust weggehouden is van een uh, prominente plaats... bij de inhuldiging van koningin Willem-Alexander. Het comité van in- en uitgeleide heet het ja. dan. Daar zou hij eigenlijk uh, in moeten, maar door allerlei gevoelens. Manipulatie. Al, is dat... Uh, ja, het, is een, het is een schitterend verhaal. Het is dat ik het moet zeggen over mijn eigen krant... Uh, ja, ik bedoel, ik ben daar niet op tegen, maar het, het klinkt zo uh, opschepperig. Op maar toch, het is echt een prachtig verhaal van Remco Meijer... Uh, waaruit zonneklaar blijkt dat de voorzitter van de Eerste Kamer, de VVD'er uh, De Graaf... zich in allerlei bochten heeft ge uh, uh, gewrongen om voor die uh, armoedige commissie... van in- en uitgeleide, want godsallemachtig, wat is het een straf... Als je uh, daarin zit. Maar goed om voor uh, die commissie Wilders op een, uh, op een afstand uh, te houden. Want het idee is en, dan het beeld. De koning, de nieuwe koning met Wilders die de altijd zo Ja, Die, die mag, het niet, die mag over... niet met het kwaad. Nee. Vereenzelvigd worden. Althans, het kwaad moet uh, op fysieke afstand worden uh, gehouden. En ja, uh, uh, het lijkt mij dat een voorzitter van een uh, Kamer. die toch toonbeeld moet zijn van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. hier zo'n scheve schaats heeft gereden, dat Wilders ja. gelijk heeft. Hij zegt en dat hij trouwens: vertrekken. de Graaf heeft gereageerd. Hè? Hij heeft gezegd van. Uh, Wilders had het gewoon kunnen zijn. als hij was voorgedragen door uh, de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, maar om dat te voorkomen, lees ik hier in het verhaal van Remco Meijer. En dat is Wilders uh -huh. in die commissie van In- en Uitgeleide. Om dat te voorkomen, besloot de graaf zich opnieuw tot Holdijk te wennen, volgt een ingewikkeld verhaal SGP, dat er op ja, neerkomt dat uh, de graaf opnieuw in het geweer is gekomen in tweede instantie, om toch vooral te voorkomen. Uh -huh. Dat Wilders erbij komt. En het is wel heel meestelijk hoe Wilders dan. Want toen we hier naartoe kwamen. Toen hoorde ik hem ja. even in een reactie. Ja. Hoe hij dan daar weer geweldig gebruik van maakt. Door te zeggen: Maar wij hebben helemaal geen eten aan de koning. We zijn een enorme royalistische partij. Had zelfs een, een afspraak met de koning. Zoals, ja, een afspraak met de koning. Ja, ze ja, nee, dus nee, houden ontzettend van het Koningshuis. Helemaal niks aan de hand. Alleen af en toe hebben ze een beetje kritiek. Nou, dat moet toch kunnen. Ja, maar daar heeft hij ook gelijk in. Eerlijk gezegd: Ik ben absoluut geen, geen supporter. Uh, van deze man uit Venlo. Maar daar heeft hij uh, gelijk in in het één... namelijk dat je kritiek moet kunnen oefenen ja, op het Koningshuis... Zeker? en dat we vooral niet te veel gedrag aan de dag moeten leggen met z'n allen. En twee, dat hij verneukt is. Hij is domweg hmm. uh, langs de weg van manipulatie... is hij er buiten gehouden. Hij noemt ook een politieke daad he, van, die, van die voorzitter. Maar het is ook een politieke ah. daad. Dat ah. maakt het ook allemaal zo... Uh, zo schrikachtig. Ik bedoel, je, je moet het echt serieus nemen, dit. Want kennelijk uh, uh, is men bereid... in een onafhankelijke, onpartijdige positie... om, uh, om tot manipuleren. Ja. Nu treft het Wilders, maar ja. straks nou. is het iemand anders die niet... De vraag is natuurlijk toch... Uh, is dit door de RVD misschien ingestoken? ook, Of zou de graaf dit helemaal op eigen houtje hebben bedacht? Ja, dat is natuurlijk wel het eerste wat je denkt. Hè. Zou dat uh, zou misschien de koning, de toekomstige koning toen, hebben gezegd... doe mij een lol, hou die wilders een beetje van me vandaan. Je weet het niet. Jan. En als dat het geval is, Jan, wat zeg jij dan? Nou, ik, ik zeg dat ik niet denk dat het nodig is geweest... dat de uh, RVD hierbij was. Iedereen uh, die uh, uh, enigszins betrokken was bij uh, deze inhuldiging... die uh, zitterde al hmm. maanden vooraf... En hoe moeten we dat regelen? En het moet tot in de puntjes geregeld ja, worden. En, ook, en alle details moeten onder ogen worden gezien. En er mag uh, niets uh, fout Misschaal. gaan. Ja. En Wilders in de directe omgeving van, de, uh, van het koningspaar... <laughs> Uh, ja. wordt kennelijk gerekend tot de categorie fout. Ja. Maar dan ook wel weer heel naïef dat ze dachten... dat dit dan nooit zou uitkomen of zoiets. Ja. Dus bedoel, Nu hebben we het dan ze dan nog alle gedoe ja, dat, dat ze... gekonkel achteraf, weet je wel, dat is ik natuurlijk voor... gekonkel, waar ja. noem je dat nou oh, ja, Geïntrigeer, gerommel, het is toch allemaal... Van, van al die mensen die mekaar bellen en regelen en erin lullen... of eruit lullen, Nee, Getver, jullie niet, de Volkswagen niet. Ze heeft het nee, over niet, al, nee, al die politici... het over Den Haag. Ja, maak je maar geen zorgen? Nee, maar dat ik Misschien is dus het bij de trouwens ook wel zo. Weet ik, veel. ik maak me daar ook helemaal geen zorgen over. Maar bedoel je te zeggen... Uh, daarom ben ik enigszins verwonderd... bedoel je te zeggen dat dit bericht niet naar buiten had mogen komen... Wat denk jij nou? Doe even normaal, man. <laughs> maar ja, wat, doe wat zelf normaal. Je moet jij nu zeggen? <laughs> ja. Dat is de tekst. <laughs> Kijk, naar <Ja>. <laughs> Kijk naar jou eigen. Hey, Kijk naar nee, jou. maar dat is toch daar. Maar welk gekonkel bedoel je dan? Nou, dit gerommel van die oh, voorzitter van, van met van die de graaf Ja, ja. natuurlijk. Dat ook ja. de voorzitter van de Tweede Kamer, laten we die vooral ja, precies, niet vergeten, nee, precies. van Miltenburg, ja. van Miltenburg VVD ja. moet is ook met bij. oneer genoemd worden. Die heeft daar ook een rol in gespeeld. Nog even Want we hadden het al even over Turkije vanwege die tv-stations die een boete hebben gekregen. Uh, we zien uh, onze eigen correspondenten daar, zowel bij RTL als bij um, uh, de NOS. Uh, zien we dat met, met gasmaskers op dat taximplein? Het is dus bijna ja. het verslag van een voetbalwedstrijd, zoals het wordt gedaan. Uh, vind je het overdreven, Katharine? Nou, kijk, ik ben natuurlijk te veel tele televisiedier om niet te weten dat dat gewoon leuk is. als je als verslaggever met een gasmasker opstaat. als er ook maar enige reden voor zou kunnen zijn. Dus op zich begrijp ik het wel. Maar want er worden wel allerlei. Uh, wordt het? Uh, Truingasgranaatjes opgezet? Ja, ja is zeker. Gegooid, dus... Nee, maar ook de jongen van de NOS had ook alle reden. Maar ik heb gisteravond ook naar BBC World Nieuws zitten kijken. En daar was een meisje die stond op de vierde etage van een hotel met ver in de achtergrond het taxiemplein. Nou, ik kan je vertellen, ik heb traagasaanvallen meegemaakt in Noord-Ierland. Daar bereikt je helemaal niets van op de vierde etage. En die stond ook met een gasmasker op. Dus dat was meer voor het effect. Dus toen dacht ik, nou, Show. kom op, doe even normaal. Oh, dat mag ik niet meer zeggen, ja. sorry. Jan, wat vind jij? <laughs> nou ja, wat mij opviel, was dat uh, uh, achter Bram Vermeulen er uh, demonstranten liepen... van wie een enkele een verpleegsterskapje uh, droeg... En de rest uh, niet. Dus het stond nogal uh, ja. martial. Uh, ja, het is toch leuk voor vindt... show. Ja, maar je maakt je als even wel een beetje. Ik weet niet hoor. Ik denk dat je wat nou, als. Het belangrijkste is waar in. dat ik er tegen heb, is dat het afleidt. Ja. Het leidt af van de boodschap. Je luistert niet meer. Je staat vol stomme, je zit vol stomme bewondering naar dat uh, masker te turen. Hmm. Ja, maar aan de andere kant, als hij, we zien hem even die paar minuten... dat hij in beeld is, maar hij is daar ook verder om informatie te vergaren. Jawel, dat, dat, en dan kan het best dat je een gasmasker draagt. Maar is het moment van uitzending daar? En zo lang duurt dat niet, hoor, nee. tegenwoordig. Bij en bovendien, als je dan een hoekspraak krijgt moet of nog... je ogen gaan helemaal tranen... is dat veel interessanter dan zo'n masker, lijkt mij. Ja. Voor het beeld, bedoel je? Voor het beeld, ja. ja. Dus dat is dan een tip aan de correspondenten daar. Uh, als ze daar weer gaan staan. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit ja. mediaforum. Dank je wel. Katrien Kel en Jan Tromp met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van Andy Burroughs. Hier is If I Had A Heart. Burroughs, hij was altijd de drummer van Razorlight... die we kennen van liedjes als In The Morning en America... And, uh... Hij heeft nu een uh, tweede album uit, so, Solo iets dat heet Company. En daarvan dit liedje, If I Had A Heart. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Victor van der Griend. Hij is 25 jaar en komt uit Ermelo. Hartelijk welkom. Hoi. Victor, ik begrijp dat jij een bucketlist hebt. Uh, dat is zo'n lijstje wat je <laughs> maakt van... dit moet ik allemaal nog eens een keer doen in mijn leven. En dit stond er ook op. Jazeker. Ja. Dus dit kan je nu wegstrepen. Uh, straks, ja. Als je hem gespeeld hebt. Precies. Stond er ook nog bij dat je moet winnen? Of, uh... dat heb ik er niet bij gezet. Gewoon het feit dat je meedoet... Ja. Wat is het meest onbereikbare wat je erop hebt geschreven? Um, ik zou het niet weten. Wat staat er nog meer op dan ik, ik wist in ieder geval dat de Nationaal Nieuwsquiz erop stond. Maar de rest... Uh... Ja. Ja, nou, je hebt hem niet in je achterzak bij. Dat je hem uh, bijna alle minuut kan wegstrepen nee, als je iets nee. tegenkomt. Nee, okay. nou, we gaan kijken of we het tot een goed eind kunnen brengen. 44 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. HAVO, aardrijkskunde. HAVO, Arabisch. HAVO, Frans. VWO, biologie. De grootste eindexamenfraude ooit in Nederland. De politie heeft drie leerlingen van de islamitische scholengemeenschap gearresteerd. Ik heb al mijn vakantie geboekt. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Ja, een vakantie die zit er voorlopig dus nog niet in voor leerlingen van die islamitische scholengemeenschap Ibn Galdun. Vraag 1. Hoeveel examens blijken er tot nu toe in totaal gestolen te zijn? Vijftien. Dat is goed. Leerlingen van die scholengemeenschap moeten de gestolen examens nu opnieuw maken. Vandaag krijgen leerlingen in de rest van het land te horen of hun afgelegde examens geldig zijn. Vraag 2. Hoe heet de Rotterdamse wethouder die gisteren bij Knevelens van de Brink aan tafel zei... dat hij de scholengemeenschap heeft gevraagd om, uh, ja, om te gaan sluiten of daar niet al de tijd voor is? Hoe heet die wethouder? Dat was de jongen. Hugo de Jonge is goed. Volgens de wethouder is het vertrouwen in de school zo aangetast dat leerlingen de school zullen verlaten... en nieuwe leerlingen de school zullen mijden. Vraag 3 is de kop uit de krant. Die lees ik voor en je krijgt ook nog drie mogelijkheden te horen waar die kop bij hoort. Hij kan het nog. Dat is de kop. Hij kan het nog. Gaat dit over 1. De Turkse premier Erdogan staat achter de harde acties op het Taximplein. Kreeg in het parlement een applaus en werd de groepen Turkije is trots op jou. 2. Nadat Snijder zijn aanvoerdersband kwijt is, uh, liet hij gisteren in de wedstrijd tegen China zien dat hij nog wel degelijk wat kan. Maakt een prachtig doelpunt. En drie, de onervaren oceaanroeier Rolf Tuin is even. Uh, de overvaren oceaanroeier Rolf Tuin moet ik zeggen. Is eventjes terug in Nederland, maar hij uh, plant al wel weer zijn volgende trip. Het dus, is antwoord twee volgens mij. Twee hè? Uh, dat is inderdaad uh, waar, ja. ja. Hij scoorde prachtig doelpunt. Heb je hem gezien? Ik heb hem niet gezien. nee. Prachtig, uh, ja, een soort hakje was het eigenlijk. Uh, Wesley Snijder dus. Uh, ja, hij is geen aanvoerder meer, maar Robin van Persu wel. Die maakte overigens het eerste doelpunt tegen de Chinezen. Vraag 4. Ondertussen bereidt Jong Oranje zich voor op de wedstrijd in, uh, in uh, Israël... Uh, voor het EK is dat. Uh, vanavond tegen Jong Spanje. Ze zijn al door naar de halve finale, maar toch is deze wedstrijd belangrijk. Als ze namelijk winnen, hoeven ze niet tegen Jong Italië... maar tegen welk ander land moeten ze dan wel spelen? Dat heb ik geweten. Uh, Denemarken? is in de buurt. Het is uh, Jong Noorwegen. Ah. Uh, dan is Nederland poolwinnaar, ook al met een gelijk spel. Italië is in de andere poolwinnaar geworden en Noorwegen dus tweede. Dus hopelijk een iets gemakkelijker tegenstander voor Jong oranje. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is dit? In elk geval is het van belang dat we vandaag een rapport hebben gekregen dat zaken in perspectief plaatst. Uh, het levert de schatkist behoorlijk wat op. Dat is de Wekers. De staatssecretaris van Financiën, dat is goed. Hij is blij dat cijfers aantonen dat brievenbusfirma's... een economisch belang hebben voor Nederland. Vraag 6. Volgens een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek... leveren zulke brievenbus-BV's namelijk hoeveel miljard euro per jaar op? 3 miljard. En dat is goed. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus geen onderwerp, maar een persoon. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben de schrik van de zwakken. Drie. Ik sta bekend als een saaie Fin, streng, maar heel erg machtig. Stop. Olly Reen. Volgende aanwijzing was geweest. Ik geef Nederland nu een beetje meer ruimte. En voor één punt. Gisteren vertelde ik tijdens mijn bezoek in Den Haag... dat Nederland niet meer dan 6 miljard hoeft te bezuinigen. Het is inderdaad Olly Reen. De schrik van de zwakke tekortlanden natuurlijk. Omdat hij degene is die de begrotingseisen doet namens de EU. En in Europa en in zijn eigen land Finland... staat hij bekend als dodelijk saai, maar ook als streng... En tot op het laatste, komma's op de hoogte van allerlei dossiers. Oli Reen, die zochten we. Je komt op achter dat betekent dat er 6 nodig zijn om over die 44 nou, heen te dat komen. Dat is niet zo moeilijk. Uh, nou, Hoop je ik. moet het allemaal nog gebeuren, hè? let op. In deel 2 van de quiz.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 We hadden het er al even over, zo net in de quiz ook. Als het aan de Rotterdamse wethouder De Jonge ligt... dan is sluiting van die islamitische scholengemeenschap onvermijdelijk. De school staat nu in de schijnwerpers... na de diefstal van 15 eindexamens. En eerder kwam de school in opspraak door lessen van omstreden imams... financiële malversaties en ook zwak onderwijs. Heeft deze Rotterdamse wethouder gelijk en moet die school de deuren sluiten? Daarom de stelling... sluiting van scholengemeenschap Ibn Galun is een te zware straf. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met standpunt. We zijn terug bij Victor van der Griend, 25 jaar uit Ermelo. 8 dus in deel 1. Dat betekent dat als er 6 goed zijn, dat je al over de hoogste score tot nu toe heen bent, 44. Maar er komen nog een paar kandidaten voorbij, dus ik zou hem iets ruimer inzetten. En eerst maar eens die 6 weten de score, ja. ja, ja. Moet allemaal even gebeuren. Ik moet de vraag helemaal stellen. Dus als je er doorheen praat, krijg je elke keer maar straf. Um, dan het antwoord of pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwslist. Van welke ziekte is er nu een uitbraak in de Bijbelgordel? Mazelen. Dat is goed. Bondscoach Corport van Jong Oranje heeft gisteren uitgehaald. Naar welke andere coach? Pas. Louis van Gaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... bezoeken vandaag Noord-Brabant en welke andere provincie? Uh, Limburg. Goed, in Londen heeft de politie 32 activisten opgepakt... die tegen welke top wilden demonstreren? De G8. Goed, op de verpakking van wat mag van het Europees parlement... binnenkort geen foto's van baby's meer staan? Uh, sigaretten. Melkpoeder. Soleimani verhuist van Ajax naar welke voetbalclub? Pas. Benfica bij een inbraak in wat voor praktijk in Elspet zijn levensgevaarlijke stoffen gestolen? Een dierarts. Goed, hoe heet de voetbalcoach die zijn contract bij Anzi in Dagistan verlengde met één jaar? Van Gaal. Hiddink. Cut. Paus Frinsascus, pardon, zou vorige week hebben gezegd dat er wat voor lobby aan het werk is in het Vaticaan? Een homolobby. Is goed, in het detentiecentrum in welke stad zouden opnieuw asielzoekers in hongerstaking zijn gegaan? Rotterdam. Dat is goed. Vanwege een lading van wat voor soort afval op de weg... was de A58 richting Breda gisteren volledig afgesloten? Slachtafval. Goed. In welk land heeft het lagerhuis bijna unaniem ingestemd... met een wet die zogenoemde homopropaganda... Rusland. Ja, dat is goed. Hoe heet de minister die niks kwijt wil over de betrokkenheid van de AIVD... met het Amerikaanse aftapprogramma? Uh, die Rotterdammer. Pas... Hiervoor opstelt klanten van welk telecombedrijf... kunnen vanwege een storing nu niet bellen via de vaste telefoonlijn? UPC. Goed, welke Amerikaanse stad heeft 20 miljard dollar uitgetrokken... om zich voor te bereiden op klimaatverandering? Uh, pas. Dat is New York, die laatste stad. Ja. Um, er moeten er in ieder geval zes goed zijn. Dan ben je over de hoogste score heen. Um, en dat is gelukt. Want dat, het is zijn er negen? dat is goed nieuws. 9. Dus 9 x 8 is 72. Uh, halverwege de week... Even kijken. Het kan nog alle kanten op. Maar geen slechte uitgangspositie, leert de ervaring. Voorlopig mee naar uh, Ermelo, de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Tof. En als dit stand houdt, dan krijg je er ook nog eens een keer 300 euro bij. Gaaf. Je kan hem afstrepen. Heel fijn. <lacht> Top. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live optredens van Kensington. And poets. The En Christopher Green.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 you <music>